Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Japan is opnieuw een explosie geweest in een van de kerncentrales van Fukushima. Volgens de Japanse autoriteiten komt er nauwelijks radioactieve straling vrij. Het metalen omhulsel van kernreactor 3 zou niet beschadigd zijn. Het koelen van de reactor gaat door. Volgens de Japanse tv was er een waterstofexplosie waarbij een muur is weggeslagen. Een aantal werknemers is gewond geraakt. Er was enige tijd een witte rookpluim boven het gebouw te zien... Zaterdag was er een soortgelijke explosie in een andere kernreactor... in dezelfde centrale bij Fukushima. De twee centrales liggen 240 kilometer ten noordoosten van Tokio. In een straal van 20 kilometer rond de centrales... zijn een kleine 200.000 mensen geëvacueerd. Er zouden nog zo'n 600 mensen in het gebied zijn. Hulpdiensten in Japan hebben 2000 lichamen gevonden... in een kustgebied in het noordoosten van het land. Het zijn slachtoffers van de aardbeving en de tsunami van afgelopen vrijdag. De doden werden gevonden op twee verschillende plaatsen in de regio Miyagi. Het officiële dodental staat op ruim 1500. De schatting van de politie is dat zeker 10.000 mensen zijn omgekomen door de natuurramp. Ten noorden van Tokio is opnieuw een zware naschok geweest, van 6,6 op de schaal van Richter. Even daarna volgde een tsunami-waarschuwing voor een groot deel van de Noordoostkust, maar de verwachte vloedgolven bleven uit. De Japanse centrale bank steekt 15 biljoen yen in de geldmarkt. Het is bedoeld om na het verwoestende natuurgeweld... de zwaarste klappen voor de Japanse economie op te vangen. Het is omgerekend ruim 131 miljard euro. Op de beurs in Japan is de Nikkei-index bij de opening direct 5 gedaald. Gevreesd wordt dat op de lange termijn... de effecten van de aardbeving op de economie nog groter zullen zijn. Dan nog het weer bewolkt en hier en daar regen bij 5 graden. In de middag klaart het vooral in het zuiden op en dan wordt het 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, nacht van het goede leven.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 Uur. We luisteren nog een beetje naar Dr. Bongo Brain. Oftewel Nico Christianse. Het is uh, tijd voor het goede morgen van Jan Emouse. Track Traces. Het platenhoekje van Jan Emouse. Goedemorgen. Je heet Bessie Banks en het is 1962. En je man schrijft liedjes. Hij heet Larry Banks. En op een dag schrijft Larry dat ene liedje waarvan jij altijd gedroomd hebt... dat liedje waarvan je weet, dat gaat mij eeuwige roem brengen. Nu krijg ik succes, want ik kan zingen als de beste. Het is 1962 en je neemt samen met je man een demo-versie van dat liedje op... om op die manier de platenbonzen een beetje warm te maken. Ja, geduld moet je hebben, veel geduld... want het duurt twee jaar voordat het liedje eindelijk aanslaat bij zo'n platenbons. Je mag het opnemen... Het zal worden uitgebracht op single. Je staat op de drempel van het succes. Je heet Bessie Banks, het is 1964. En dit is dat liedje. We've already said... Goodbye. ready to Banks zet in 1964 natuurlijk heel vaak de radio aan. Ze staat inmiddels op nummer 40 van uh, de top 100. Dus dat gaat de goede kant uit. En op een dag, dan hoort ze, het begint bijna gewoon te worden. De eerste mate van haar eigen liedje. Maar als ze eens wat beter luistert, dan hoort ze dat zij dat helemaal niet is. Dat zijn andere mensen. Dat zijn mensen van overzee, uit Engeland. Het is Danny Lane. Zanger van de Moody Blues. En Danny Lane gaat er met het Bessie-succes vandoor. Want zij scoren een wereldwijde hit met Go Now. En niet Bessie. We've already said... Zo gingen de Moody Blues er in 1964 vandoor met uh, het succes. Ja, eerlijk gezegd vind ik dat het uh, Bessie Banks uh, uh, had moeten toekomen. Maar goed, het liep anders. Dat hebben wij, het publiek, kennelijk zo uh, gewild. De Moody Blues. Danny Lane, uh, die uh, uh, hoorde uh, je zojuist zingen. Danny Lane. Die uh, zat in die band, maar ging er uh, niet zo lang na Go Now uit. Want uh, alles wat uh, ze probeerden, het mislukte. En Danny wilde gewoon uh, succes. Nou, dat zou hij krijgen. Later in de jaren zeventig zou hij de rechterhand worden van uh, Paul McCartney in uh, Wings. Daar komen we straks uh, misschien nog eventjes op terug. Eerst uh, wil ik me bepalen tot de Moody Blues. Want... Uh, ja, het succes bleef dus uit na uh, die enorme klapper van uh, Go Now. Er vonden wat wisselingen van uh, personeel plaats. En het grote succes kwam dan plotseling in 1967... Uh, met de hit Nights in White Satin. Uh, het uh, geluid van de groep werd toen zwaar gedomineerd door Mike Pinder... de man die uh, het uh, Good Old Mellotron bespeelde... een uh, voorloper van de Synthesizer... Ingewikkeld apparaat. Heel erg storingsgevoelig. Uh, maar kan heel mooi klinken. Uh, is trouwens ook uh, door de uh, Beatles uh, gebruikt. In I Am The Walrus bijvoorbeeld. Goed. Um, ik wil uh, me bepalen eventjes tot uh, de Moody Blues. Het, het gekke van die band is dat ze... Ja, op een rare manier niet, niet uh, het succes hadden van andere bands... in de zin van dat ze een Mick Jagger in huis hadden... of een andere persoon die alle aandacht uh, trok. Ze stonden nooit zo heel erg in de belangstelling... Uh, wat hun privélevens betreft. Ze waren niet, niet sexy, het was, geen, het was helemaal geen rock'n'roll eigenlijk. Uh, toch hebben ze een heleboel stormen en uh, uh, pieken en dalen overleefd. Ze treden nog steeds op. Een paar maanden geleden heb ik ze gezien in uh, Amsterdam... En die oude rotten die klinken nog net zoals toen. Dat vind ik wel heel erg uh, leuk. De drummer is inmiddels uh, 70, Graeme Edge. Die laat uh, trouwens het zware drumwerk over aan een jonge collega. Uh, ach, ik vind het wel leuk als je daar uh, eerlijk voor uitkomt. Ik uh, heb uh, twee nummers uitgekozen van de Moody Blues om te laten horen. Om te beginnen een uh, nummer uit 1969 van de LP On the Threshold of a Dream. Never comes today. Work away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 I'm 1969, The Moody Blues van de LP On the Threshold of a Dream. Nog eentje uit hun beste jaren, uit 1971 komt deze. The Story in Your Eyes van de LP Every Good Boy Deserves a Favor. En zo is het zover uh, hedenochtend de Moody Blues. Ik uh, beloofde een uh, kwartiertje geleden dat ik nog eventjes terug zou komen op Danny Lane. Die uh, zo prachtig Go Now in 1964 had gezongen. Die dook in de jaren zeventig op als de rechterhand van uh, Paul McCartney's uh, speelgoed, Wings. En uh, men zegt, ik ben het daar niet helemaal mee eens, maar men vindt over het algemeen dat Bands on the Run de beste plaat is die Wings maakte. Daar staat één nummer op van de hand van Danny Leen. Dus uh, laat, laat ik daar dan uh, mee afronden. Tot volgende week en hier is uh, No Words. Dank, dank, Jan Emaus. Ontzettend leuk om de Moody Blues weer te horen. Ik ga thuis ook die plaat weer eens opzetten. En die wink, ja, dat vond ik nooit iets. Maar het is onzin, dat is ook goed. Ik dank je weer hartelijk. Uh, volgende week is Jan Emaus de gast trouwens. Samen met Emily. Ja, dat mysterie van Emily gaat eindelijk opgelost worden... want ze komt hier in de studio. Uh, we gaan het meemaken. Uh, we gaan naar de Biels. What can we do for you, sir? I'm after a funeral. Boy, are you in luck. Solid pecan, Steel handles. Whatever you want. Party. For what? A funeral party. And I want to be there. We will be, I guarantee you. I want to be there. Now. Alive? You want to have a funeral party while you're alive, so you can go. Yes or no? Yes. I want everybody to come who's got a story to tell about me. I heard the most awful things about him when I was a kid. How do you get people to come tell stories about you that I'm guessing might get them, you know, shot? Is he just me, or is he extremely articulate when he wants to be? We have a plan. We're going to run an ad in some papers about your party. You want me to look like this? Jess? A crazy old nutter draws more. Oh, for heaven's sakes. A thousand years ago, he was the most interesting man I'd ever met. I wondered if you were still under that beard. Wouldn't know where else to go. Mr. Felix Bush, the mysterious hermit from Caleb County. How are you today, sir? I am. 40 years. You shut yourself off like that. Now, why would you do that, Mr. Bush? Come to the funeral, maybe you'll find out. He has a way of making people do what he wants. Truth is, nobody knows what he's capable of. Maybe even he doesn't know. Yeah. what are you gonna do now? I've done a lot of things in my life, but I've never done this. Many of you have heard stories about Mr. Bush, but today I'm told that we're going to hear another kind of story. His. About time for me to get low. About time for me to get low. Dat zegt Felix Bush. Het is tijd om onder de zoden te gaan. Dus hij verlaat zijn blokkortje, hutje in het bos... waar hij 40 jaar als hermiet leefde. Waar hij iedereen vandaan schoot. En hij gaat naar het dorp, waar iedereen hem scheef aankijkt. Want in die 40 jaar zijn de roddels aangegroeid tot een duistere legende. Bush zou gemoord hebben met zijn vuisten. Hij zou toverkracht hebben. Gossip is the devil's radio, zegt hij. Hij gaat naar de begrafenisondernemer en hij bestelt een begrafenisfeest... waar hij zelf op aanwezig is, levend wel te verstaan. Hij wil wel horen wat men over hem te vertellen heeft. En voor een paar dollar kan men een lotje kopen... want aan het eind eh, van zijn begrafenisfeest zal hij zijn huisje en zijn land verloten. Klinkt een beetje vreemd, hè, allemaal? Nou, toch is het eh, verhaal van de film Get Low gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis... Eh, die zich in eh, 1938 afspeelde in Tennessee. En als je die Felix nou laat spelen door Robert Duvel met zijn mooie, oude, doorleefde kop. en die begrafenisondernemer door Bill Murray, die weer eens lekker sardonisch mag zijn, hè, met zijn eveneens nogal rommelige hoofd. nou ja, dan kan het toch eigenlijk weinig misgaan. Duikt er ook nog een oude dame op, een ex van Felix. En ik denk steeds, goh, wat heeft dat vrouwtje toch een grappige wipneusje? Tot ik opeens besef dat ik naar een bejaarde Sissy SpaceX zit te kijken. Nou. Nah. En ondanks het feit dat ik die film via een hele lullige streamer... op mijn computer kijk, dus een beeldje van 15 bij, 20, bij 10 centimeter of zo... Hè, want beeldvullend maken, dat lukt helemaal niet... want dan kijk ik naar een soort cubistische film. Nou, En ondanks het feit dat er ook nog eens bovenin een timecode meeloopt... en onderin permanent een regel tekst staat... nou ja, ondanks die abominabele omstandigheden... zit ik tegen het eind gewoon te janken. Echte griene boven mijn toetsenbordje. Nou ja, zozeer weet het Duval mij dus mee te sleuren in zijn verhaal over waarom hij zich veertig jaar afzonderde en waarom hij in het openbaar vergeving vraagt. Nou ja, moet het toch wel een behoorlijke film zijn, denk ik zo. Oh, deze vind ik ook wel goed. Good and bad, right and wrong is not miles apart, but all tangled up. En dat zegt de zwarte Reverend Charlie Jackson over Felix. Nou ja, het gaat natuurlijk allemaal over ons allemaal, hè. In ieder geval gaat het ook over mij. U ziet maar. Filmdebuut uh, voor ene Aaron Schneider, die daarvoor alleen maar televisie maakte. Nou, mijn complimenten. Maar de laatste scène van die film die had je echt kunnen skippen, Aaron. Volgende keer opletten. Uh, film heeft er wel lang over gedaan om hier te komen. Want zijn wereldpremière was september 2009. Ik weet ook niet hoe het komt. Nou ja, beter later nooit. De film eindigt met het toepasselijke lied Lay Down My Burden. Heel gevoelvol gezongen door Alison Krauss. Gonna lay my burden down Lay my body in the ground Cold clay against my skin But I don't care at all Can't seem to find my peace of mind So with you, earth I'll lay in She We gaan door met de film. Leunt u nu maar achterover want ik schuif er een dvd'tje in. We gaan naar Frankrijk. J'ai trouvé un cahier avec des brouillons de lettres et des choses qu'elle écrit sur elle, sur vous, sur sa vie. Elle est partie, c'est plus mon problème. Sa mère l'a abandonnée il y a plus de 50 ans. Bon, et alors, qu'est-ce de plus là-dessus Je suis Louise. Je trouve pas étrange qu'elle soit partie sans le prendre et sans l'argent. C'est ça que t'es de faire dans la maison, fouiner, chercher les... autres voudrait plus m'énerve. C'est très étrange, non, qu'elle soit partie sans rien. Sans rien dire. Et en laissant tout. Je te laisse tes mots En possible de rester non plus. Moi aussi, je serai partie, je crois. U in het begin hoe venijnig die Catherine de Neuve klonk. Nou, ze speelt Martine ijskoningin eerste klas. En is ze ook nog eens huisarts. Nou, blij dat ik geen patiënt bij haar bent. Of dat ik haar dochter ben. En dat lot is Audrey beschoren. Ze is heel ver weg gaan wonen in Canada... om bij die koude moeder vandaan te zijn. Maar ja, nu ze zelf zwanger is, weet ze niet wat ze moet doen. En ze keert voor een korte vakantie terug naar Frankrijk. Zegt niets over die zwangerschap. En vraagt of ze in het oude huis van opa, de vader van haar moeder... mag gaan zitten. Opa is onlangs overleden en zijn huis is nog helemaal intact. Opa woonde alleen, want oma die liep weg toen Martine een jong meisje was. Onvergeeflijk in haar ogen en de basis van haar kilte. Nou, dochter Audrey die zal belangrijke ontdekkingen doen: een schriftje, een soort, soort dagboekje, in het huis van opa. En, nou ja, dat zal leiden tot een catharsis in de familie. Het is een behoorlijke recht toerechte aanfilm. Niet ingewikkeld. He. <kijst> Het is een probleem tussen moeder en een dochter. En dat wordt doorschoten met flashbacks van die moeder... die ruim vijftig jaar daarvoor in datzelfde huisje woonde en opeens verdween. Ja, lekker veel praten. He. Lekkere Franse praatfilm met uitstekende actrices. Naast Catherine Neuf zijn dat uh, Marina Hans... ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Hans, Hans, nou ja goed. Uh, als dochter Audrey en uh, Marie-Josée Kroze uh, als de moeder uit die flashbacks. Oma dus, maar dan jong. Nou, film over moeders en dochters dus, zoals de titel al aangeeft. Mère et Fille. En de regisseuse is Julie lopez Een Beetje brave film. Gered door de neuven, want dat panzer dat zal natuurlijk breken. Nou, Dat lied uit die trailer dat vind ik mooi. Uh, in de film is het soms een beetje hinderlijk... omdat er heel veel gezongen teksten zijn en die leiden eigenlijk af. Maar los is het lekker. Is muziek van de Canadese singer-songwriter Patrick Watson. De volgende film, nog een DVD van een film die ik gemist had in de BIOS. Vous sentez bon? C'est quoi votre parfum? Je n'en mets pas tout le temps, pas ce soir. Vous devriez. Il y a ce mêle de menaces qui provient de votre ordinateur. Consciencieuse, intelligente, précise. On fait bonne équipe, je suis contente. Merci beaucoup. Vous en avez beaucoup de ces salopées-là? En ce moment, oui. Airport. Je lui ai demandé de partir avec vous. On n'a jamais assez, hein? Pas avec toi. Et elle connaît très bien le cas. Nous avons les témoignages de plusieurs cadres. Tous confirment que ma cliente était déstabilisée par le harcèlement de sa supérieure. J'ai besoin qu'on me le dise, j'ai besoin de l'entendre. Je vous aime, Christine. Elle le sait pour moi, tu l'as dit? C'est t'excite, en fait. hein Elle l'a voulu. Moi, je crois en vous. Il faut vouloir et serrer sa chance. Si quelqu'un tombe là-dessus, je suis mort. Il faut que je me protège. Je suis sûre que c'est Christine. Elle faisait la guerre. Une guerre d'usure, une sorte de haine. Ah on dirait une petite fille. Faites-vous une raison. Mais dis-le moi Mais putain, mais tu comprends vraiment rien. Elle n'a rien à foutre de nous, Christine Avez-vous acheté ce couteau C'est pour rire, Isabelle. La mise en scène, comme tout le reste, on n'existe pas pour elle. Ah, ook een echte Franse film. Oh, ja. Maar met een uh, aardig thriller-randje. Hoofdrollen zijn voor die uh, intrigerende Christian uh, Scott Thomas. En die tweetalige actrice. Als Christine, een keiharde zakenvrouw. die haar succes grotendeels te danken heeft aan haar assistente Isabelle. En die wordt gespeeld door Ludivine Sagnier. Met haar vreemde, scheve gezicht. Ik vond een beetje een vreemde thriller die niet, niet echt eng was... omdat je de plot gemakkelijk doorzag... en, en heel veel ja, op, op, op, op een te lange invuloefening uh, ging lijken. Had ook wel minstens een half uurtje aan trage shots uitgemogen. Want uh, ja, grote psychologische dieptes waren er niet. Christine palmt haar assistente Isabel in... maakt haar bijna verliefd op zich, maakt haar bijna partner... maar profiteert schandalig van haar. En dan is het tijd voor wraak van Isabel. Een hele ingewikkelde wraak. Ik vond het toch wel leuk om te zien. De scènes tussen beide uitstekende actrices zijn de echte pluspunten van deze film. 1, 2, 3... Jeugdlur d'or. Tu souffles la couverture, tu souffles la peau des murs, tu griffes la peau des paumes, la paume des ors s'emparent. Tais-toi, je dors comme un enfant gentil. Tais-toi, je dors comme un grain dans son riz, comme une goutte dans son lit. Dort dans sous ta chevelure tendre, dors poupée d'or dans sous ta chevelure tendre. poupée d'or dans sous ta chevelure tendre. Tu m'anges La peau du chat, les bras, la tête sous tes pas, tu manges la peau des yeux, tu boudes. L'espace entre nous deux. Tais-toi, De j'en Mar. ai marre J'ai pas peur des départ. Tais-toi, De ah, il est ta arme. Et s'agir le plus plumar, fais confiance au hasard. Dors, poupée d'or, d'or, sous ta chevelure Een plage deserts. Een rivage. Het was weer Philémon Chant, die Canadees die naar Cuba trok om zijn eerste album op te nemen. Slaap, popje slaap. Nou, we zakken een stukje af. In 2007 uh, kwam hun eerste album uit. De achtkoppige band uit New York, Hazmat Modine. Ze combineren alle muzieksoorten vanaf het begin van de 20 e eeuw uit Amerika... met alle muziek die ze wereldwijd oppikken op hun lange tournees. Ze hebben een nieuw album uit, getiteld Cidade, hè, naar dat insect. En uh, vanaf eind mei komen ze weer naar ons, ons stukje Europa... 5 juni staan ze in Paradiso. Hier een lied dat ze samen doen met uh, Gangbe Brass Band uit Benin. En ook Nathalie Marchand zingt mee. Child of Blind Man. Zijn we daarna allemaal klaarwakker en bereid de maandag aan te gaan. Moet je opletten. en Gangbe Brassband uit Benin. Om goed Bertolt Brecht en Kurt Weil of Hans Eisler of Hans Dessau te zingen... Paul Dessau, sorry, eh, moet je van goede huizen komen. Zeker zolang Gisela May je nog kan horen. Hè? Deze Duitse actrice en zangeres, ondertussen alweer bijna 87 lentes... is immers de koningin op dit gebied. Dus als je van haar een dikke pluim krijgt, zit het wel goed. En dat geldt voor Dorine Niesing. Over haar eerste album Anmoed, zei Gisela May. Deine warmherzige, gevoelvolle interpretatie had mich gerührt. Insgesamt wunderschön. Zo, Niesing, die zit. Dorine Niesing staat aan de vooravond uh, van een concertreeks. En had hij heel graag in de nacht ook opgetreden. hadden we ook bijna afgesproken. Maar ja, haar pianist Henk de Jonge, vooral bekend van het Willem Breuker-collectief... Ja, die vond dat echt gewoon te laat. Nou, ik kan me helemaal voorstellen hoor. Helaas pindakaas. Nou, laten we gaan luisteren naar een lied van haar album uh, Anmoet, En dat gaat ze waarschijnlijk ook zingen in haar concertreek. En dat heet Als ik dich in mijn Leib trok. De tekst is van Bertolt Brecht en de muziek is van Hans Eisler. Ik zag da koelen. Christal, zo heet haar theaterconcert, dat deze week start. Samen met pianist Henk de Jonge overmorgen 16 maart in... Uh, ik voel dat ik moet niest, ik heb al heel veel niest, maar goed, ik heb hem weg. Nou, overmorgen 16 maart staan ze in het uh, Kunsthuis K13 in Velp. De 17 in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Vrijdag in Deventer, daar is dan ook een brechtfestival aan de gang dan. En zondag in de Meervaart in Amsterdam. En 23 maart in de Schouwburg van Arnhem. Zo, de laatste minuten zijn voor Thomas, onze regisseur. En uh, wat gaat het worden? Laat maar horen. Het heeft iets, iets kerkelijks, vind ik. Ja, hè? en een beetje van die sferische uh, jaren tachtig dingen, maar ook een beetje die shoegaze dingen. Leah Isis is het. Ja? En ik hoorde net, ik dacht: Wauw. Ik kreeg op Twitter een uh, DM, zo'n berichtje. Wat is dat een DM? Zo'n direct message. Dan kan ik, kan ik uh, over jou roddelen met uh, Gusborg, zonder dat jij het ziet. Dus dan kan je gewoon privé-berichtjes sturen, dat kan ook allemaal. Oh, en, en wat heb jij met Gusborg? Nou, helemaal niks, maar hij stuurt mij af en toe uh, uh, muziek door, hij heeft mij ook gevonden. Hoe kan dat dan? Nou, dat, dat is de wereld uh, van Twitter en internet. Maar, maar hij kent het toch helemaal niet? Nee, precies. Maar daar houd, laat niemand zich door weer houden. Okay. Uh, nou, hij komt binnenkort vallere. weer uh, te gast, hè? Ja, leuk. Okay. Maar hij, zei, hij gaf mij een tip. En hij zei, ga eens even naar Lia Isis luisteren. Nou, dat heb ik uh, gedigidaan. Ja. Wauw. Wow. <laughs> ja, dat heb je nou wel genoeg gezet. Ja, nou, maar dat vond ik helemaal terecht. Het album heette Ground Unknown... En uh, verschrikkelijk mooi georkestreerd vond ik het. En ik dacht, nou ja, het is de tweede plaat van dat meisje. En ik dacht, nou ja, dat is, dat, het is niet zomaar iets. Er zit heel veel orkesten, er zitten gewoon grote orkesten in. En je moet best wel een, uh, een artiest zijn. Wil je dat uh, kunnen betalen tegenwoordig? Dus ik vond het best bijzonder. En het is dus de tweede komt album... Er niet allemaal gewoon uit een boxje. Nee, nee, het is allemaal echt, dat hoor je ook. Het zijn echt kan orkesten. Ga jij dat horen? Nou, nee, ik hoor wel of het een, uit, een, uit een keyboardje komt... of wat het wel een echt orkest is. Een heel chic keyboardje kan het zijn. Een heel duur keyboard, maar dan, dan nog, dan vind ik het nog steeds okay, eh, knap, okay. en goed gedaan ja. en ik ik hoor een beetje cocktail Twins, de Synado Conner, de jaren 80 Maar ook weer wat nieuwere dingen als uh, Cat Power, de mooie uh, zangeres. Ja. Of uh, van die hippie houthakkers met baardemannen als uh, Grizzly Bear. En uh, nou, het is haar tweede album dus. En ik, ik was een beetje bang dat ze ontzettend lang uh, al die muziek zou maken. Want ja, zo'n productie ja. zie je niet neer. Maar uh, het bleek niet zo te zijn. Ik was anders ook bang geweest dat ik uh, iets uh, over het hoofd had gezien. En dat zou wel schandaal geweest zijn. Vind je dat zijn. erg? Ja, ja nou... Oh, als oh, ik, dan ik niet zoveel over het hoofd. Ja, Heerlijk. ik ook. Ik ook. Maar ik wil, ik wil het wel kennen. als ik dan oh. denk... Oh, shit. shit. Okay. Ik, net zoals laatst hoorde ik muziek en dacht ik... Wat verschrikkelijk mooi. En dan bleek die kerel al, al 30 jaar dood te zijn. Ja, wat heb je dan zomaar? Ja, dat kan gebeuren. <lacht> ja. En, dan, en dat, dan voel je je best wel een beetje gepiepeld. Oké, okay, Thomas. Ja. Wat gaan we nog meer horen? Uh, een oudje uit 2006. Ja, heel oud. Ja, dat is wel oud. <laughs> nou, dat valt wel mee. kan eigenlijk niet. Maar goed. Nee, we hadden het er een paar weken geleden nog even over... buiten de uitzending, ook met de technicus Anne toen. En ik draaide oh, toen uh, muziek ja. van uh, een Late Night Dale CD. En ik zei toen uh, heel trots... Ja, de heren van Midlake die hebben ook een editie samengesteld. En jij keek me vragen aan. Jij kende het niet. Anne vond het heel mooi. Um, jij kende het niet. En Midlake, ja, die uh, wilde ik daarom even nu voor je laten horen... Een, album van het, een liedje van het album, The Trials of Van Occupanter. En het is Head Home. Oké, okay. dankjewel. En, uh, weet je, ja, draai maar, draai maar. Ik zeg nog even www.adelinevanlier.nl Wordt daar gewerkt, maar uh, kan je alles op terugluisteren en podcasten. Kan ook mailen naar uh, hetgoedeleven.nl Tot volgende week.